Een hoofdspel van Norman Ginsbury Naar de novelle For Liberty van W. Petridge. Vertaling C. De Noeier. Regie Jan C. De Boer. Dit is de kamer, meneer Bulger. Kijk maar op uw gemak, Rob. Ja. Dus dit, eh... Uh... Alles wat u hebt, mevrouw Bars. Op het moment wel. Het is de beste kamer van het huis. Hm. Nou, het uh, bed is een beetje hard. Oh, maar... kan wel. Het kan wel. Zo laat ik u dan vertellen dat ik een Indische prins op deze kamer heb gehad. Een student. Hij huurde voor een maand en hij is een heel jaar gebleven. En hij heeft altijd prompt betaald, elke vrijdag. Ik kon de klok op hem gelijk zeggen. Goed, goed, goed. Vertel alleen niet aan mijn vriend dat hij weer een gekleurde binkert gebied verkeert. Hij vindt het misschien niet zo leuk. Hij zou er misschien op laten afspringen. Oh, zo die dag. Nou, de een traag, een andere graag. En als het er bang komt, heb ik liever een gekleurde heer dan een blank stuk onbenul. Mijn vriend is geen stuk onbenuld. Deze buurt is in opkomst, laat ik u dat vertellen. Over het eind, je woont een hele rijkdom op de rechtvolgensloten. Ja, wacht maar tot u mijn vriend hebt gezien, mevrouw Bas. Het is een belangrijk persoon. Hm. Maar hij komt niet. Hij komt zo wel opdagen, samen met onze oude bal gehakt. Hoe heet uw vriend? Hoe die heet? Verrek, dan nou, vraag u me. Ik heb het vergeten te vragen. Hé, vergeten te vragen? Ja, wacht maar tot hij hier is, hè. Dan weten we het meteen. Ik zal u eens wel vertellen. Als hij zijn naam niet noemt, als hij straks hier komt, dan neem ik hem niet. Ik moet geen animo aan een anonieme persoon in mijn huis. Zo is dat, meneer Bruldo. Uh, er valt er niet over te, te praten? Er valt niet over te praten. En dan nog eens wat. Wie betaalt de huur als ik vragen mag? U hoeft zich over de huur geen zorgen te maken, mevrouw Bas. Ik geef u mijn woord van eer dat er op tijd wordt betaald. Doe wie? Doe mij. Aan het eind van elke week. Vrijdag? Vrijdag. Hm, dat is dan afgesproken. Akkoord. Daar zijn ze. Denk erom. Eerbied, mevrouw Bas. Ja. De vriend ja, is een man ja, ja. die respect verdient. Ah, zijn jullie daar? Nou, dit is uw hospitaal. Mevrouw Bas. Aangenaam kennis te maken. Ja, en dit is meneer... Uh... Meneer Leeuw. Zo heet het. Leeuw. is ja. zie je. En ik ben Balgaard. Nou, ja, u ken ik goed genoeg, meneer Balgaard. Nou, meneer Leeuw. Dit is de kamer. Ik hoop dat die u bevalt. U zult het hier nou eens in hebben, zolang u hier blijft. Al mijn gasten zijn tevreden. Ik heb hier net een Indische prins te logeren gehad. Een echte prins. Ik dank u zeer. Ja. Deze kamer zal een welkome verandering zijn. Ik zal de heer alleen laten. De huur, hè? Krijg ik op vrijdag. Dank u voor de mededeling. Niet de naam die ze in de krant hebben gepubliceerd. Het is net zo met mijn naam als die van jullie dul en geen bal is. Nee. Er gaat een pitje op. Ik weet het al. Leeuwarden. Precies. Leeuwarden. Jij begint het door te krijgen, vader. Leeuwarden. Ja, en daarom heet ik Leeuw. <laughs> Afkorting van Leeuwarden. Ja. Heilgauwkom. Ik heb net de, de krompie gekeken. Er staat in dat de ontsnapte gevangene onvindbaar is. Goeie je horen. Hm. Uh, de autoriteiten hebben in feite de hoop opgegeven... ...de voortvluchtigen te achterhalen. Men neemt aan dat het hem gelukt is de kust te bereiken... En aan boord van een schip te komen. Men neemt men. En wat is de waarheid? Dat hij tot Amsterdam is gekomen en bij mevrouw Bas op de rechtbond sloot is ingetrokken. Heel gauw, hond. Werkelijk heel gauw. Het is. Je hoeft weer een bed te hebben om in te liggen. De afgelopen weken zijn de ergste tijd van mijn leven geweest. Nog erger dan het daar binnen was. Ik wens het geen mens toe. S'nachts te slapen onder de heggen. De leven van koolraap en weet ik wat nog meer. Oh. Weg te schieten met een haas bij het geluid van een stem. Mijn eigen stem in kluis. Oh. Mijn dorp durf je door. Het allernodigste moet je organiseren bij een afgelegen huis. Zullen grijpen we zouden oh, jongen? Bij stukjes en beetjes heb ik me een weg naar Amsterdam. Meter voor meter. En ook ik er eenmaal ben durf ik niet eens naar mijn eigen vrouw te gaan. Omdat daar de prins en Marijn misschien wel op me zitten wachten. Maar eh, wij hebben hier die veertien dagen dat je in Amsterdam bent goed in de gaten van geworden. Sam de Glibber heeft ons over je ingelicht. Je krijgt goed voer en een warme stal. Hebben we hebben wat bier voor je? Zit in de koffer met pleieren die we voor je hebben meegebracht. Ja. ja, hier hier ook. Neem de mij. Daar zeg ik? Geen nee, Als dus, uh, een van jullie dan nog een paar voor me hebt... Ja, ...daar zou je ook geen nee op zeggen, hè? Nee. Hier, makker, een pakkie, vang. Uh, dank je. Uh, we zijn op alle gebeurtenissen voorbereid, zie je? Ja, lekker, hè, de bier. Oh, ja. Ja. Uh, bedankt allebei. Dat zal ik niet gauw begrijpen. Ah, laat maar zitten, laat maar zitten. We kunnen alleen maar respect hebben voor een man... ...die kans heeft gezien uit leven waar het ontsnappen. Eh, tegen zo'n man kan je het zeggen... Ik heb me volle tijd in Haarlem uitgezeten. Ja, Haarlem. En bal Gehakt hier ik nog nooit kans gezien uit Veenhuizen de ontslag. Ja, ja, ja. Dus kan je begrijpen hoe hoog we hier opkijken. Tegen een man die alle smerens uit het hele land in een hemd heeft laten staan. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik ga wel even bij het raam staan. Uh. Voor het geval dat er buiten een verdacht individu naar boven kijken. Ja. Er heb een uh, compleet signalement van me de kant gestaan in. Huh? Nou, nou met, met een foto. Hier is hij erover. Er stond erin de dag nadat je hem was gesmeerd. Nou, uh, Je wordt beschreven als een man met een mager gezicht. Ja, ja dat klopt. Vroeger noemden ze me de frettenkop. Ja. blauwe ogen. Enigszins kaal. Linkt ongeveer 1,70 meter. Ja. ja, dat ben jij. Hè. Echt, uh, als die mevrouw me nou eens herkent... Oh, dat doet ze niet, dat doet ze niet. Ze zou haar eigen zoon niet eens herkennen als ze er een had. Ja. Bovendien, hopen mannen hebben een mager gezicht en blauwe ogen. En een kale kop, natuurlijk. Ik, ik heb zelf een blauwe ogen. Zo, ja, dat dus moet je maar zien. Ik ben 1,70 meter. 70. Maar even zo vrolijk moet je niet naar buiten gaan zonder het mij te zetten. Hé, nee, kijk wel links Nee, ik leg mijn lot in jullie handen. Hé, hey, jongens. Hey. glimmend gooi is beneden. Nee, nee, bij dat raam weg, meneer Leeuw. Hij moet er niet zien. Hij schildert dat hier al zo lang als het de wijk bovenbinnen. Hij loopt zijn wijk meer niet. Gaat ja. Nou is de Hij nou, komt niet hier dat het vet vast. Maar wees even goed voorzichtig. Ik schrijf geen brieven en zoek geen contact met je vrouw. Op welke manier ook. Met mijn eigen vrouw? niet. Nee, het is niet nodig, maar het is nodig. Voor je eigen veiligheid. Nee. Marie zit natuurlijk op me te wachten. En ze huilt tranen met duizend. Nee. En niet alleen Marie. De kinderen ook. Hoe, hoeveel kinderen? En ik. tweeling. Gijsie en Gijsie... <laughs> dat ja, is wel een machtig luik, Ik dacht ziek ze op mijn knie klimmen. En ik hoor ze roepen. Papi, papi, waar ben je zo lang gebleven. gebleven? Ja, het is hard, hè? Het is, is heel hard. ze ja, spreken de kranten niet van, de Van Marie, of van die kinderen. Nee, maar je kan er donder op zeggen dat de ze al de gangen aangaan. Ja, heel hard. Hé, hey, jongens, nou, uh... Nou moet ik geloof ik nog een smoes over mijn verleden verzinnen... om, om mevrouw Bas tevreden te stellen. <laughs> Daar zou je vast geen moeite mee hebben. Nou, Walgaard hm. en ik moeten nou weg. Hm. We moeten met onze commissie over je spreken. Wat voor commissie? Ja, commissie uit de mond van Hout. Dat deed hij Wat is dat? He? Heeft Sam Begliebber je niks verteld van onze organisatie? Hij heeft het nog nooit over een organisatie gehad? Het <laughs> is een stil watertje die staf heet. Nou, we hebben een organisatie, hè, de altijd helpende Amsterdam kunnen noemen. Iedere bink die uit de Noord komt en wat achter de hand heeft, ligt wat apart om een gabber te helpen die niks heeft. Ah, we hebben een schitterend begrafenis vol zo. Ah, daar hoop ik voorlopig niet van te profiteren, bal gehad. Ja, u bent de eerste niet te wel, meneer Leeuw. Nee, ook niet. Maar u bent de eerste die het is gelukt om zijn leefwaarde te grazen te nemen, hè? <laughs> Ja, Paul Graak en ik zijn door de commissie aangewezen om voor u te zorgen. Oh, nou, snap ik het. Ik zorg voor de centen. Zo, hoeveel heb je in de kas? Dat gaan we nou net uitwissen. Het is je vlak op de hoek. Nou, maak het je intussen maar gemakkelijk. En hou je gedekt. Hou je vooral gedekt tot we terugkomen. Ja, ja, dat komt in orde. Ja. Jullie zijn fantastisch, jongen, jongens. Ja, dat ja, moet ik zeggen. Ja, ja, denk er nou maar om. Hou je gedekt. Nou, de mazzel. Ja. Ik heb een kop thee voor u, meneer Leeuw. Thee? Broodje scheldwisleven en goudmerk thee. Ik drink een kopje met u mee, omdat het de eerste dag hier is. Blijf u lang? Wie weet. Ja, alsjeblieft. Lekker sterk pakken. Dank u. Nee, ik weet nog niet precies hoe lang. Ik heb nog geen vaste plannen. Ik heb mijn scheep achter me verbrand, mevrouw was. Ik ga een nieuw leven beginnen. Hoe dat zal zijn, dat ga ik met mijn vriend overleggen. Bulldog en bal gehad? Ja. Wie ben u eigenlijk? Oh, oh, oh. Ik ben geen geheimzinnige figuur. Gewoon iemand die een nieuw baantje zoekt. Wat is er met uw vorige baan gebeurd? Ik heb ontslag genomen. Een mens moet staan op zijn rechten. Waar of niet? Natuurlijk. Wat voor uh, betrekking was dat? Uh, ambtenaar. Ambtenaar? Ja, ja, op een uh, postkantoor. Ah. Ja, ik moest uh, toezicht houden. In, in Oostdorp. Oostdorp ligt dat? In Nieuw-West. We waren met z'n drieën. Ik en twee oude juffrouwen. Hier een zegeltje, daar een zegeltje. Dit voor de pakketpost en dat voor de aangetekende... Hier een luistervergunning, daar een pensioenformulier. Ja, ja. Tien gulden op het spaarboekje van mevrouw Joek. Tien gulden opgenomen van het boekje van meneer Begieten. Voor ja. een man die denkt, is dat een waardeloze baan. Ja. ja. En, en daarom ben ik naar de directeur van de posterijen gegaan. En ik heb het hem op de man gezegd. Als u een man met hersens zoals ik wil houden... geef hem dan werk waarbij hij ze kan gebruiken, heb ik gezegd. Ja, ja. Hersens, zei hij. Wie heeft er nou als ambtenaar hersens nodig? <laughs> ik gebruik mijn hersens ook nooit. <laughs> Hoe kan je nou gebruiken wat je niet hebt? Vroeg kapot bovenop. En ik kan meteen mijn ontslag. Ik heb hem sprakeloos laten staan. Ja, Neem nog een kopie. Graag. Nou, ik zeg toch altijd maar... Je moet geen oude schoenen weggooien... voor je nieuwe hebt. Oh, je hebt gelijk, of was volkomen gelijk. In het algemeen dan. Maar niet in mijn geval. Nee. Over mij hoeft u zich geen zorgen te maken. Ik heb niemand die van me afhankelijk is. En als een man niemand heeft die van hem afhankelijk is, dan staat de hele wereld voor hem open. En bovendien heb ik hersens. En als een man hersens heeft, dan kan hij altijd doen wat hij zich voorstelt. Oh ja. En wat stelt u zich dan voor? Dat ga ik overleggen met de heer Bulberg en oh. ja. Heb ik nou. Die saffies geladen. Nee, geen saffies. Geen sigaretten. Zou u me een pakje kunnen bezorgen en op de rekening willen zetten, mevrouw Bas. Welk speciaal merk zou uw hoogheid graag willen roken. Golden butterfly of Jan van Riebeek? Well, elk merk is goed. Nou, gelukkig maar. Ja, ik heb toevallig een paar van deze bij me, krijg ik. Die zitten er nog in. Oh. Die? Nou, graag of niet? Oh, ik zal ze maar nemen, dank u. Kunt u mij het avond brengen als het komt? Ah, het enige nieuws is dat de ontsnapte gevangenen kant heeft gezien het land uit te prommen. Dat schrijven ze om te maken dat hij zijn voorzichtigheid verliest. Hij interesseert me, die gevangenen. Mij ook. Nou, voorlopig tot tien stammer, hè? Het dat we je moesten storen. Hm. Wat mijn rust betreft kon ik net zo goed in de cel zitten. Nou, we wouden alleen maar vertellen wat we voor je gedaan hebben. Oh ja? Ja, we krijgen een hoop moeilijkheden met dat geval van jou. Zeg, wat heb jij tegen mevrouw Bas gezegd? Hm, over jezelf bedoel ik. Ik heb te verteld dat ik net mijn ontslag heb genomen als ambtenaar. En dat ik samen met de heren Bultog en gehaakt plannen maak voor een nieuwe loopbaan. Hm. Goed. Nou, we hebben met onze vrienden van de commissie gesproken. Hm? Ja? We zijn er trots op een man uit Leeuwarden te helpen. Trots, zeg ik. We zullen jou een paar voorstellen doen. Voorstellen? We moesten al eindelijk eens wat meer krijgen dan voorstellen. Jullie kennen me nou al twee weken. Heb je dat straks gezegd? Mijn situatie moet de mannen als jullie toch wel wat doen. Zouden. Ja, dat, dat doet hij ook. Ja, we zijn hier om te helpen. Ja, het enige wat jullie doen is voorstellen. Praten. Ik kan net zo goed naar de politiebouw binnenstappen en hem aangeven. Nee. nee. Ah, zo moet je niet spreken... We doen het wat we kennen. Stel je, nou, stel je nou eens in mijn plaats. Ik ben ongeduldig toegegeven. Wat denk je nou eens in wat ik heb moeten doormaken? S'nachts te moeten slapen onder heggen, te en leven ach, van Cora. Nou moet je niet denken dat we niet waar kunnen maken wat we beloofd hebben. Heus, oude jongen, maak je toch geen kopzorg. We spelen het best klaar. Eh, ik heb de commissie alles verteld. En ze hebben begrip voor je toestand. Maar dan moet jij de dus zaf niet opblazen. Eh, Ten slotte heb jij kans gezien de benen te nemen waar zoveel anderen en, en misschien betere gegrepen zouden zijn. Beter zei je. Dat beschouw ik als een toespeling op mijn karakter. Dat let erop, ik kan niet. Nou, kom, kom, kom, neem het niet zo zwaar hoor. Buldoch heeft er niks mee bedoeld. Niks mee bedoeld hè? Waarom heb je het dan gezegd? Oh, nou, het viel hem toevallig uit. Ja, moment. natuurlijk precies het toen uit de mond toevallig. Het spijt me, ik had het niet moeten zeggen. En meneer Leeuw, ik heb groot gelijk dat u de kwestie krijgt. Maar ik heb geen moment bedoeld om te beledigen, geen moment. Ik vraag excuus. Meneer Leeuw, geef me de vijf uit de maat. Nou, ik ben niet hard dragen, Maar wees wat dan voorzichtig. Meer vraag ik Nee, niet. ik zal voortaan beter mijn woorden passen. Ik ben misschien een beetje lomp, maar ik zal nooit iets doen wat kwaad bloed zet. Nooit. Goed. Goed. Nou. Laten we dan nou terugkomen op ons onderwerp. Er is iets meer eens weer. Wat? Uit huis huizen Hij kijkt het hier aan. Ja, jacht is het. Ja, hij is weg. Nou, he, he. We zullen ons moeten haasten. Het in de gaten. Meneer Leeuw, hoe zou je denken over een passage naar Australië? He, of, of, of naar Nieuw-Zeeland? Je kunt je overtocht dan met werken verdienen. Wat? Met schip? ja, nou, hoe zou je er anders willen komen? Ja, ik ga nog dat ze in het uil en ook nou, niet zo direct zo hard van stapel, oude jongen. Die willen je niks laten doen tegen je zin. Nou, dat zal ik donders goed in mijn oor kropen. Wat zou je nou denken van een paar maanden op het land? He? Wij betalen je overtocht en zorgen dat je aan boord komt. En jij, jij gaat rustig op een boerderij werken. Jullie zagen gaan er vooral werken. Jullie schijnen te denken dat het goed is voor mijn gezondheid. Ik zeg het jullie nou eens en voor altijd. Ik heb meer dan genoeg gewerkt in die anderhalf jaar dat ik gezeten heb. Anderhalf jaar? Jazeker. Uh, de krant hadden het over een jaar. Ja, wie weet dan nou beter hoe lang ik heb vastgezeten. De kranten of ik. Verdamme dat nou. Nee, nee, nee. Je weet natuurlijk zelf het beste. hè? Dat is ook logisch. Hij moet ook niet auto's ook in de rijden vallen, bouwraak. Nou ja, ja, goed, voortaan zal ik mijn kop wel dicht halen. Ja. Ik heb een heleboel geslikt. Maar als jullie denken dat je me kan kooioneren... dan hebben jullie het lelijk mis. Nee, nee, nee. Jullie hebben alles prachtig voor elkaar. Voor jullie zelf. Jullie komen hier en organiseren van alles en nog wat. Voor jullie eigen lol. Maar niemand vraagt zich af wat ik graag zou willen. Heeft een van jullie er wel eens aan gedacht... iemand weg te sturen om eens een dingetje voor me te halen? Oh, ja. Jullie hebben van alles voor me meegebracht. He? Jullie hebben bier voor me meegebracht. Of wie hebben het opgedronken? Jullie hebben allebei een fles leeggedronken. Oh, jij toch ook? Ja, maar jullie hadden ja, het voor mij meegebracht, nietwaar? Elke fles die jullie leeg drinken, betekent voor mij een fles minder. En ik ben niet in de gelegenheid naar buiten gaan om meer te halen. Jullie kunnen altijd nog een kroeg binnenstapen. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, het zal niet meer gebeuren. Nou, dat netje van je. Nou, wat zou je nou denken van een uh, hé, lekker stukje vis? Stukje vis? Maar ik ga weten, dan had ik het beter. Oh, nou, en, en, en een piefstuk dan. Ah, dat klinkt al beter. Maar denk erom niet zo doorbakken. Goed, zeg maar tegen mevrouw Bast hoe je hem precies hebben wilt. Ja, ja, ik zal het er precies moeten uitduiden. Want als hij ook maar een beetje doorbakken is, dan laat ik hem starten En hij moet vers zijn dat de tijd die ze me zo even gebracht heeft. Doe jij de deuren dicht mogen, hè? is uh, niet wat je noemt. Dankbaar, hè? Dankbaar? Het is een stuk getijsem. Kunst dat Sam de glibberen en ons heeft overgedaan. We hebben het paard van de Trooie binnengehaald. Al dat gekwetst over een biefstuk die misschien niet rauw genoeg is. Misschien. Hm. Een vraagje. kromp, idiot is het met zo'n magere smoel. Hoe gauw we hem kwijt, wel hoe beter. Voor iedereen. We moesten hem maar eens eigen vet laten gaan smoren. Hm? Laten we onze handen maar van hem aftrekken. Ja, we kunnen hem toch niet zo maar zijn lot overlaten? Nee, laat hem nou zijn feestje daar dagen rustkuur. En dan, hup, naar Rotterdam en naar Australië. Moeten we hem nou veertien dagen hier houden? Dat moeten niet, maar we kunnen moeilijk anders. Zullen we de smeren het huis in de gaten houden? Ja, wat zeg je zo? Ja, we moeten de centen vandaan komen? Uit de baten van dat concert. Ja, dat geld is alleen nog om hem zo gaan mogelijk naar Australië te krijgen. Ja, vinden we vinden er wel wat op. De commissie zal ons echt niet in de steek laten. Het is onze plicht om zo lang voor hem te zorgen. Het gebeurt je maar eenmaal in je leven dat je een man ontmoet die uit leefbaar is ontsnapt. Mijn chef is altijd goed voor een half meijer. Hij is bezeten met die koop. Ja, als een gokvrienden dan ook een halve meijer geven, redden we het wel. Gevaarlijk. Je hoeft hem er ja. eentje te kletsen. In de gaten er eentje te kletsen. Dat kan je onderop zeggen. Zal koop al die veertien dagen in huis blijven, hè? Huh? Als je de straat op gaat uh, en iemand. Hij herkent gaat hem... niet uit, hij gaat niet uit. Hij weet heel goed waar hij het beste zit. Nou, als je het maan vraagt, dan zit hij het beste nog twee stoelen. Nou. Oh. Nou. Hoe, uh, Hoe ziet het menu eruit, met meneer Lui? Een bistuk. Zoals ik hem graag heb. Niet te doen bakken. En verder? Ga elkaar aardappelen. Ja. Pinazie. Spinazie, hè? Ik hou van spinazie. Het is 18 maanden geleden dat ik die voor het laatst geproefd heb. Ja, het jullie me niet gunnen, dan zal ik het zonder moeten doen. Dat is alles. Niet eens soep vooraf, nee. Geen dessert. Appeltaart. Dat is het enige dat het mens hier kan bakken. Maar je neemt toch wel een kopje koffie, hè, beste kerel? Je kunt toch geen diner beëindigen zonder koffie? Thee. Ik neem thee. Ze zet afschuwelijk slechte thee, maar ik drink om haar niet te beledigen. Of jullie zouden wat bier moeten halen. Als je meteen gaat slapen op zo'n maaltijd, slaap je lekker. Bier zou wel eens bederven, dat maakt het te zwaar. Oeh, oh, van bier zou ik juist lekker opkomen. Van bier zou je juist afknappen na zo'n zware maaltijd. Dan moet jij eens even goed naar me luisteren. We gaan direct weg en komen vanavond niet meer terug... dus er komt geen bier meer. Morgen dan. We zullen erover denken. Ah, dat is werkelijk sympathiek. Voor we het. zullen het voorleggen aan de commissie. Voor we gaan zal ik je vertellen wat we gedaan hebben. We hebben een concert georganiseerd, een welwaardigheidsconcert. Ja, gegeven ten bate van een persoon in moeilijkheden. Ja, en daar je we geen namen genoemd. Dat is voor mij? Precies. Ben jij verantwoordelijk voor de financiële kant? Dat heb ik je al eens eerder verteld. Oh, ik wil graag een overzicht hebben van de inkomsten en uitgaven. Jij krijgt alles te zien, maak je nou echt niet benauwd. Er is niks dat ik met grote genoegen zal doen. Want zodra jij het gezien hebt, zit je in een naar Rotterdam. En ik ga met je mee. Ik heb je gezegd, met die jespuls toch, ik heb het je gezegd. Naar Australië ga je, oude jongen. Waarom willen jullie zo gauw van me af? We hebben nou niet zo bijzonder veel haast om van je af te komen... ...maar we zijn hier allemaal gechochte jongens. We doen voor je wat we kunnen... ...omdat we meelij hebben met iedereen die voor de politie op de vlucht is. Maar we kunnen je niet voor je hele leven subsidiëren. Ja, je hebt het voor zijn dag gedaan. de Glubber heeft je twee weken verzorgd. Wij hebben voor de centen gezorgd. Ja. Ik had bij mensen terecht kunnen komen die meer begrip tonen, hè? Jazeker. Ja. Ja. Ik had bij mensen terecht kunnen komen die je eigen recht aan de Maria had overgeleverd. De baten van het concert zullen je worden uitgekeerd. Maar ik ga met je mee naar Rotterdam om er zeker van te zijn dat je boord gaat. Nee. Nee, dat gaat te ver, dat wil ik niet hebben. Zo roerend afscheid, dat is niks voor mij. Als mijn vrouw er niet bij mag zijn, dan mag niemand erbij zijn. Jullie kunnen met me meegaan tot het centraalstation als je wil, maar meer niet. Moet jullie niet in Rotterdam hebben. Stel je voor? Wijk, want op de kader... En hoe weten wij wel, dat je aan boord bent gekomen? Ik geef je mijn woord. En mijn woord is zo goed als een contract. Wie geradeert ons dat? Heb ik ooit iets gedaan waardoor jullie zouden kunnen denken dat ik niet eerlijk ben? Nou... Waarom hij je in Leeuwarden gezeten? Zoek het maar op in de persverslagen. Ja, Zoek wel. het maar op. <laughs> en dit was toch een rechtelijke dwaling? Zowel. Ja, als het geen rechtelijke dwaling was geweest... dan zou ik hem toch niet gesmeerd zijn, hè? u kunnen mij vertrouwen. Ja, ja, ja. Uit, dat kunnen jullie. Als het geld in mijn bezit is, dan stap ik op de trein... en het enige dat jullie van mij nog zou kunnen herinneren... is mijn dankbaarheid. Ik geef hm. je het geld zodra het mij goed dunkt. Het is beneden mijn waardigheid om met jou te bedwichten. Het was... Uh... Wat je noemt een prachtig concert, zie je niet, Belgaard? Ja, zeer beschouwd. We zouden jou wel hebben uitgenodigd, maar dat zou een te groot risico zijn geweest. Waar heb je de afrekening? Die interesseert me meer. Hm. Alsjeblieft. Kaartverkoop, hier. Programma's, hier. Zaalhuur, hier. Onkostenartiesten, hier. De artiesten en de commissieleden hebben gratis meegewerkt. Matig saldo, hier, 298 gulden, 55, om aan jou te geven. 298 55. is dat zoveel als jullie verwacht hadden? Meer, kijk die post hier, één meijer, van Balgaardse chef, die stopte ja. me vier geldjes in mijn hand en zei, voor onze ja. Lollig, hè? Ja. oh ja, reuze En royaal ook, hè, vind je niet royaal? Oh, ja, reuzen, oh ja. ja. Reuze Laat het dan eens merken, hè? Die man heeft je tenslotte nog nooit van zijn leven gezien. Ja. Nee. Nee. Nee. Wat is dit voor een post? Diverse. Voor je. Voor je. Voor de en zo. Oh, hebben die lui daar niet voor niks mee gewerkt? Als je nou toch. Ja. Ja. Ja. Hoe ben jullie achterhouden, hoe jezelf? Uh. Dan moet jij het hele beetje goed naar me luisteren, vader. Ik wil niet rot tegen je doen, maar als je niet ophoudt bij kat uit te delen aan iedereen... ...terwijl wij ons doel bijna bereikt hebben, doe ik de poever in de kast ...en ik laat jou verrekken met je eigen armzalige inkomsten. Begrijp je dat? Ja, ik mag jou graag met Ja, moment. dat zal wel. Het is het moment dat wij kennen het maar. Alleen had ik al gauw in de gaten dat jij geen gevoel voor humor hebt. Weet je wat het met jou is? Jij snapt geen mop. Ik snap een mop als ik hoor, hoor, maar dit is geen mop. Uh. Jij vergeet al de wat ik heb meegemaakt. Als je hebt moeten slapen onder heggen, leven van rapen en wortelen... En je geeft ons weinig gelegenheid het te vergeten. Hé, eh, toen nou, mensen, laten we nou geen ruzie maken ja. over kleinigheden. Het is in deze wereld nou eenmaal een kwestie van geven en nemen. Wij geven en jij nemen, ja. Eh, ik dacht dat jullie kerels waren met een week hart. Zei we ook, ja. Maar het week hart was met een minuut harder. Denk erom, je hebt met half zachte te doen, hè? Nee, dat zal ik zeker ook. Ja, je kunt je niet eens behoorlijk gedragen tegen de mensen die hun zakken hebben omgekeerd om jou te helpen. Zeg, jullie verwachten heel wat in ruil voor jullie centen. Geven jullie mee? je ziet het risico dat ik loop. Zeg, hoe zou je risico lopen? Bij hem smerge ik moet je risico's verwachten. Ja, jij komt hier binnen, hè, wat niemand je kent. Wij spelen de van Samarita. Geven je te eten, kopen nieuwe kleren voor je, laten je in weelde baden. In weelde baden, hier? Neem me nou niet kwalijk dat ik glip mag. In zeg ik, ja. Allemaal met het bewonderen dat jij hebt weten uit te breken. En nou je eenmaal hier zit, doe je niks dan eten en drinken... ...en je amuseert op onze kosten en beledigende dingen, zeggen. Als je nou maar eens in mijn situatie zou willen verplaatsen. Als je iedere nacht onder heg hebt moet en moeten... ...en koolwater moeten eten. ja, nou weten we het wel. Dan staat het weer eens meer rusten. Wat? Hij nee, nee. komt er binnen, pa. Ja, ja. Kan je een beetje Ja, waar? Kruip in die kast. Ja, ja, ja. En jullie de deur op slot doen, hè? Nee, dank je. Ik kan niet verstaan wat ze zeggen. Ik hoor dat het woord huis Help me, jongens. Zeg, ik hoor dat hem zeggen lijkt dus lang. nee. nee. Ik heb het woord misdadiger verstaan. Ja, ze binnen weg? Hoe eerder u weg bent, hoe beter het is voor uw gezondheid, meneer Leeuw. Ja, een verandering van verblijfplaats zou inderdaad geld zijn. Dat bevalt mij hier toch niet. Kan ik binnenkomen? Uh, ja, uh, kom binnen. Mevrouw Bas, kom binnen. De politie is geweest. Precies. waarvoor? Ze zit achter een man. Wat? Wie? Achter wie, Jan? Hij zit achter een man, Wat? achter de Indische prins. Oh, die. Hij was helemaal geen prins. Wat was hij dan wel? Een handelaar, zegt politie, in verdovende middelen. Ik heb hem eigenlijk nooit vertrouwd. Dat koffertje dat hij altijd bij zich had, hè? Hij zei dat het vol studieboeken zat, maar uh, ik had er zo mijn eigen gedachten over. Dus ze krijgen hem wel. Ze krijgen ze altijd. Ze krijgen hem en nog een hoop andere ook. Oh, Let op mijn woorden. Hier is de krant, meneer de leeuw. Ze moeten mij niet hebben. Waar heb jij een klant voor nodig? Er is gisteren niet gevoelbald. Kijk of het niet over mezelf instaat. Nou, staat er wat in? Als het erin staat, dan staat het niet op de voorpagina. Ik neem die klant mee om de trein te lezen. Doe dat vooral. Als jullie klaar zijn, dan ben ik het ook. Geef me de cent. Nou, je hoeft toch vanavond nog niet weg te gaan als je niet wil. Ik wil niet hard tegen je zijn. Geef op dat geld. Nee. Maar voordat we op het Centraal Station zijn? Het was de afspraak. He? Jullie hoeven toch niet allebei mee om me weg te brengen, wel? Nee, daar heb je gelijk Wat mij betreft, hoe gauw je uit mijn ogen bent, hoe liever het me is. Nou, breng jij me naar het Centraal Station, balraak, of wat zal ik het doen? Laat mij dat maar doen. Ontnemen het genoegen niet om in de verte te zien verdwijnen. We hebben een taxi besteld. We zouden een avondje uitgaan. Hij er staat tot je beschikking. Grootse uittocht. Het kan ieder ogenblik hier zijn. Zorg dat je klaar bent. Ik ben klaar. Mijn koffer staat nog gepakt. Ik blijf hier en maak de zaak met mevrouw Bas in orde. Ja. Hier is de geld. Tel het waar hij bij is. En nou het stevig vast. Ik heb het al geteld. Het is helemaal gecontroleerd. Dat is genoeg, zelfs voor hem. Ja. Geef het hem op het station als hij zijn kaartje al heeft. Niet ervoor. Ja, dat komt in orde. Oh. Hij ja, de taxi op. Ja. Aan mij. Nou, geef me de vijf, meneer Leeuw. Vergeet de harde woorden, hè? En als je vraagt wil dat ik je vrouw en mijn kinderen opzoek als je weg bent. Oh, alleen om ze te vertellen dat je gezond en veilig bent weggekomen. Als hoor. ik gezond en veilig ben weggekomen, kan ik ze zelf al schrijven. Heb wat je wil. Ik dacht alleen maar te helpen. Nou, het beste regent. Regent? Ach ja, natuurlijk ja. Nou, nog erg bedankt. Het beste er mij bedoel. Ook het beste. Hier is de koffer. Bouw gehakt. Zorg voor hem, oude jongen. Nou, reken maar. Later, ja, zo gaat het toch wel? Was. Het beste. Het. Meneer het zal de rekening betalen. Hij is nog binnen. Ja, dat is in orde. Beste met u. daar met je meneer Bildel? Eh, Sorry. ja, binnen. Nou, die is weg. En ik ben er niet in bouw. Een de teleurstelling, dat was die. Een grote teleurstelling. Gaat de taxi? Ja. Nou is hij echt weg. Hè? Hij is hier twee uur geweest. Dat was twee uur te lang. Ik hoop dat we hem nooit meer zullen zien. Ik ben het voor honderd procent met u eens, mevrouw Bos. En vanmiddag zei u dat hij met eerbied behandeld moest worden. Ik ben van mening veranderd. Heb je de rekening bij de hand? Ik zal uh, hem betalen. Ja, ik heb hem beneden. En uh, er staat ook het diner op dat hij besteld heeft en niet gehad. Dat deed ik wel op. Oh, nou oké wat ik graag zou willen weten is, uh, waar is die heen? Huh? Australië, heb ik gehoord. Via het Centraal Station in Rotterdam. <laughs> nou, als hij verder komt dan aan hem, laat ik me hangen. Hij is weg. Voor altijd. Ik hoop het. Maak me zorgen over zijn vrouw. Zijn vrouw? Hij heeft helemaal geen vrouw. Niemand in de hele wereld is van hem afhankelijk, heeft hij me verteld. Ja, mij heeft hij verteld dat zijn vrouw Marie heet. En, en, en zijn tweeling. Geisie en een gegeisie. Hij heeft fabeltjes verteld. Hij zei ook dat hij zich interesseerde voor die vent die uit Leeuwarden was ontsnapt. Interesseerde? Ja, een paar keer heb ik me afgevraagd of hij misschien zelf die vent uit Leeuwarden was. Nou, dat heeft u zich dan terecht afgevraagd. Hij is het. Alsjeblieft. Geldt toen een enkele raar zoverdam. Daar heeft het. In de rest krijg je als in dit En probeer niet rechtsomkeer te maken, want dat hou je de hele tijd in de gaten hoor. Stil maar, stil maar. Ik hou je koffer wel zo lang vast. En jij kaartje maar. Ik niet Ik u niet verder Eén het enkele... Ik heb... Nou, hier die rood koffer. Draag hem zelf maar. We blijft in de buurt. Uit de trein vertrekt met jou erin. Ik vind het erg prettig dat je mijn gezelschap houdt. Laat mij je peronkaartje betalen. De tijd voor het die is terug doet. Je nooit meer te zien. leefwaarde ontsnapte is vanmorgen opnieuw gepakt in een dorp enkele kilometers van de strafgevangenis verwijderd. Hij schijnt zich daar al die tijd te hebben schuilgehouden. Als je me nou be Naar de novelle O Liberty van W. Pet Rich schreef Norman Ginsbury het hoorspel De vast. In een vertaling van C. de Noeier werd het gespeeld door Dries Krijn als meneer Leeuw, Tony Foletta als meneer Balgehard, Hans Veerman als meneer Bulldog, Tine Medema als mevrouw Bas en Donald de Marcas als een vage politieagent en als een locatist en ander personeel van de NV Nederlandse Spoorwegen. De regie had. Jan C. Hubert.